Shabbat shalom. Het is vandaag 4 juli 2020, Tamus 12, 5780. En laten we starten met het horen van de shofar. je de gelijk de Sabbat Shalom met die er achteraan. Laten we het Shema. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Baruch Shemkevo Malchuto Le Olam Fa'e Shema O Israel, Javé Eloheinu, Javé Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Faes. O Israel, Javé is onze God. Javé is één. Gesegend zij de naam van Zijn koninklijke Majesteit voor eeuwig.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 nummer 19 vers 1 tot en met 22 vers 1. De eeuwige sprak tot Mozes en de Aaron en hij zei, Dit is de wet van de Torah die de Eeuwige heeft opgedragen. Het zal voor de kinderen van Israël en voor de vreemding die zich te midden van jullie ophoudt, een eeuwige wet zijn. Wie een lijk van een mens aanraakt zal zeven dagen onrein zijn. Ieder die een lijk, het lichaam van een gestorven mens aanraakt en zich nog niet van zijn onreinheid heeft bevrijd, die mag de behuizing van de eeuwige niet betreden. De kinderen van Israël kwamen in de eerste maand naar de woestijn Sin en het volk bleef daar in Kadesh. Daar stierf Mirjam, de zuster van Mozes, en daar werd zij begraven. Er was daar geen water en het volk beklaagde zich bij Mozes en Aaron en zei tot Mozes, waren wij maar dood, waarom hebben jullie ons naar deze woestijn gebracht om hier te sterven, wij en ons vee? Waarom hebben jullie ons uit Egypte weg laten trekken naar dit vreselijk gebied? Hier kan geen zaad ontkiemen en geen vijgenboom of wijnrank groeien. En water voor ons om te drinken is er ook al niet. Mozes ging met de naar de ingang van de tent van de samenkomsten en daar verscheen de eeuwig aan hen en sprak tot Mozes, Neem je staf en breng het volk bijeen. Spreek jij dan voor de ogen van het volk tot de rots dat de rots je water zal geven. Genoeg water voor allen en voor al het vee. Mozes nam de staf die in de tent der samenkomsten was, zoals de eeuwig hem geboden had en verzamelde het volk bij de rots. Mozes sprak boos tot het volk, altijd weer komen jullie in opstand, wat willen jullie toch? Wil je soms dat er uit deze rots water tevoorschijn komt? En Mozes heeft zijn hand met de staf op en sloeg tweemaal op de rots. Er kwam water uit de rots, genoeg om iedereen te drinken te geven en ook voor al het vee. Daarop zei de eeuwige tegen Mozes en Aaron, Hadden jullie niet genoeg vertrouwen in mij dat jullie de rots niet om water hebben gevraagd zoals ik geboden had, maar dat jullie de rots hebben geslagen? Omdat jullie niet dat vertrouwen in mij hadden, zullen jullie het volk niet het land Canaan binnenleiden. En ze noemden de plaats Mijmerifah water van geruzie. Vanuit Kades vond Mozes bericht naar de koning van Edom. Zo zegt uw broeder Israël, onze voorouders daalden af naar Egypte en wij woonden daar vele jaren. De eeuw heeft onze gebeden verhoord en ons uit de slavernij van Egypte bevrijd en nu zijn we in Kades aan de grens van uw gebied. Laat ons door uw land trekken. Wij zullen niet door uw akkers, velden of wijngaarden trekken. Wij zullen geen water van uw bronnen drinken en we zullen alleen over de hoofden gaan totdat wij uw gebied weer verlaten hebben. Maar Edom antwoordde, u mag mijn gebied niet doortrekken. Als u dat toch doet, zal ik uw gewapen u gewapend tegenhouden. Moos stond de bode opnieuw naar de koning van Edom. En de bode zei, laat ons toch alsjeblieft doortrekken. Als wij of ons vee water zullen drinken, of voedsel zullen eten of schade aanrichten, zullen wij dat betalen. We willen alleen de voet doortrekken. Maar de koning van Edom bleef weigeren en trok met zijn leger op naar de grens waar het volk gelegen was. Omdat Edom hen niet toestond door hun land te trekken, trok het volk Israël weg van Kades naar de berg Hoor. Bij de berg Hoor, aan de grens met Edom, daar sprak de eeuwige tot Moos als volgt. Maar Aaron zal hier bij de berg Hoor sterven. Hij mag het land Kadean niet betreden. Dat is zijn straf voor jullie gebrek en vertrouwen bij mij in Meriva. Neem Aaron en zijn zoon Eliazar en beklim met hen de berg Hoor. Trek Aaron zijn ambtsklederen uit en bekleed daarmee zijn zoon Eliazar. Daar op de berg Hoor, zal Aaron sterven. Mozes deed zoals de eeuw hem geboden had en voor het oog van het volk bestegen zij de berghoor. Mozes trok Aaron zijn amtsklederen uit, bekleedde die zoon Eliaza daarmee en toen stierf aan Aaron. Toen daalde Mozes en Eliaza de berg af, het volk zag dat de Aaron niet meer bij hen was. Het volk rouwde dertig dagen om aan Aaron. Zij trokken daarna verder van de berghoor in de richting van de Rietzee, te einde om het land van Edom heen te trekken. Het volk werd mismoedig van de lange tocht en werd boos op God en op Mozes. Het volk riep, waarom hebben jullie ons uit Egypte laten wegtrekken om hier in de woestijn te sterven? Er is geen water en elke dag eten wij hetzelfde slechte brood. We hebben er genoeg van. De eeuwige werd boos en stuurde giftige slangen op het volk af, waardoor velen stierven. Het volk kwam naar Mozes en zei, het was fout dat we zo tegen u en tegen de eeuwige hebben gesproken. Bid u voor ons tot de eeuwige dat hij de slangen verwijderd. En Mozes bad door de eeuwige. De eeuwige sprak tot Mozes, maak een giftige slang na en zet hem op een standaard, zodat iedereen hem kan zien. Ieder die gebeten wordt en naar die slang kijkt, zal genezen worden. Mozes maakte een koperen slang en zette die op een standaard. En als iemand gebeten werd en er keek naar die slang, werd hij genezen. De kinderen van Israël trokken verder naar Oval. Van Oval trokken ze verder naar de ruïne van Avarim, ten oosten van de woestijn van Moab. Van Avarim trokken ze verder naar het dal Zeret. Van Zere trokken ze verder naar de overkant van de rivier Arnon, die de grens is tussen het gebied van Moab en het gebied van Emor. Vandaar trokken ze verder naar de bronnen van Be'er, Daar zij de eeuwige tegen Mozes, "Verzamel het volk en ik zal het water geven. Van Be'er trokken ze verder naar Matana, van Matana trokken ze verder naar Nachaliel. Van Nachaliel trokken ze verder naar Bamoth, van waar de hele woestijnvlakte overzien kon worden. Van Bamoth trokken ze verder naar het veld van Moab, hij stuurde vandaar bericht naar Sihon, de koning van Emor. Laat ons door uw land trekken, wij zullen uw fruit niet eten en uw water niet drinken. Wij willen alleen over de hoofdweg door uw land trekken. Maar Sihon weigerde, verzamelde zijn leger en streed tegen Israël bij Jahaz in het veld van Moab. Israël versloeg Sihon, de koning van Emor, Verwoestte de steden en bezette een tijd het land Emor. Toen trokken ze verder naar Bashan. Och, de koning van Bashan wilde het volk ook geen doorgang verlenen en trok met zijn leger op, maar werd gedood in de slag met Israël. De kinderen van Israël trokken verder en sloegen hun kamp op in de vlakte van Moab, aan de overzijde van de rivier de Jordaan, tegenover de stad Jericho. En dan wil ik nog Psalm 93 voorlezen: Jaweh regeert, hij is met majesteit bekleed. Jaweh is bekleed en heeft zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen. Vast staat uw troon, van oudsher, u bent van eeuwigheid. De rivieren verheffen, Jahwe, de rivieren verheffen hun stem. De rivieren verheffen hun gebruis. Ja,we in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige water, De machtige golven van de zee. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar. De heiligheid is een sieraad voor uw huis. Ja,we tot in de lengte van dagen. Amen. We willen nu een aantal liederen gaan zingen. En dat is dan 687. Heer wijs mij uw weg. Gevolgd door 770. Hoe wonderlijk mooi. En dan, I will follow him. En daarna willen we samen bidden. Ik wil het vandaag hebben over invloedrijke vrouwen in de Bijbel. Dat is natuurlijk wel erg interessant, leek mij. Van, er is natuurlijk nou wereldwijd een hele oproep om het racisme tegen te gaan. En, maar wat zegt nou de Bijbel werkelijk over bepaalde dingen? Daar wil ik naar gaan kijken. Paulus die nadrukkelijk verbiedt dat vrouwen spreken in de gemeente, dat ze dus ook vragen stellen, is verboden... Ze moeten zich stilhouden en als ze vragen hebben, moeten ze dat thuis aan de mannen gaan vragen. Maar klopt dat beeld? Is dat beeld correct? Uh, wat wij ervan hebben? En, nou ja, ik wou kijken van wat hebben de vrouwen nou betekend in de Bijbel? Welke rol hebben ze gespeeld in de Bijbel? Dat is misschien een rare uitdrukking gespeeld, omdat het is Gods woord en ja, ze hebben geen rol gespeeld, maar ze hebben een wezenlijke invloed gehad op de Bijbel. En we gaan even onderzoeken welke rol is dat nou precies? Dus ik ga langs een aantal vrouwen. En dit is nu deel 2. Tamar. Judah, dus een van de stammen, nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene, en haar naam was Tamar. Judah had drie zonen, en de eerste was Er, en hij zoekte een vrouw voor haar, en haar naam was Tamar. Maar Er, de eerstgeborene, was slecht in de ogen van Yahweh, en Yahweh doodde hem. En ja, Er had nog geen kinderen. Dan was het dus verplicht dat dan de broer in de plaats zou komen van de man en dus op zo'n manier dus voor nageslacht zou zorgen voor zijn overleden broer. Dus zegt u dat tegen Onan, kom bij de vrouw van je broer, vervul je zware plichten over haar en verwerk nageslacht voor je broer, zodat de naam van je broer niet zal uitsterven. Dat was dus de bedoeling. En ook dus de erfenis intact zou blijven van die broer. Zodat dus Tamar, ook van die erfenis kon leven. Want als er dus geen kinderen waren, dan had je ook geen recht op die erfenis. Nou, dat weigert hij. Wat hij deed, was slecht in de ogen van Jahwe. En Jahwe doodde hem daarom. Nog steeds geen kinderen. Gelukkig was er nog een zoon. Sela. Maar die was nog erg jong. Dus zegt Judah tegen Tamar, zijn schoondochter, joh, ga zo lang als weduwe bij je vader wonen. Hé, dan heb je ook geen last van alles wat hier zich afspeelt. Blijf rustig wachten totdat Zela groot genoeg is en dan trouwt hij met jou en dan zul je alsnog via hem kinderen krijgen. Dat is de afspraak. Maar het gebeurt niet. Er gebeurt heel wat anders. Judah is bang dat als Sela ook met Tamar trouwt, dat zij de aanleiding is dat ook Sela zal overlijden. En dan heeft hij dus totaal geen enkele erfgenaam. Dus wat doet hij? Hij laat Sela met iemand anders trouwen. En dat hoort Tamar. En die wordt daar boos om, terecht. Ze had een afspraak gemaakt met haar schoonvader, dat gebeurt niet. En zij haalt een truc uit, zij gaat dus ergens langs de kant van de weg zitten en hij slaapt met haar, haar schoonvader. En zij eist een aantal artikelen van hem om te bewijzen dat hij dus bij haar is geweest. En op een gegeven moment blijkt dat zij zwanger is en dat wordt kenbaar gemaakt aan Juda. En Juda die vaardigt een vonnis uit die zegt, zij moet gestenigd worden. En dan wordt ze uit de stad gebracht... om dus buiten de stad omgebracht te worden. En dan geeft ze aan een bode... een aantal artikelen en dan zegt ze... wil je dat alsjeblieft bij mijn schoonvader brengen? En zeggen, sluit ze van wie deze artikelen zijn... van die ben ik zwanger. Dus dan heeft Judah ook de mededader... van dit misdrijf. Dus dan kan hij nog iemand straffen. En ze zegt daarbij... kijk nog eens van wie deze zegeling, deze stoere en deze straf zijn. En op het moment dat Judah... Ze in zijn handen krijgt. Herkent hij ze. En zegt ai, ai, Zij staat in haar recht. Want nu komt heel duidelijk de afspraak. Die hij gemaakt had met haar. Komt naar voren. En hij herkent het ook. Ik had haar beloofd aan mijn zoon Sela. En dat heb ik niet gedaan. Dus zij heeft meer recht gedaan als ik. Zij heeft actie genomen. Waar ik het niet gedaan heb. En ze mag blijven leven. En het mooiste is. Zij blijkt dus ook een tweeling te hebben. Een tweeling in haar schoot. En die worden geboren. En terwijl dat gebeurt, steekt de ene zijn hand uit naar buiten. die krijgt een touwtje om zijn hand. Scharlakenrode draad staat er. En de vroegvrouw zegt, nou dat zal dus de eerstgeborene zijn. Niet zo. De andere die komt als eerste te, tevoorschijn. En dan zegt ze van, joh, je hebt een bres voor je geslagen. Net als wat iemand door een muur heen breekt. Dat is dan een bres. En... Zo krijgt hij ook de naam, de naam Peres, een Bres. Hij heeft een Bres gebroken voor zichzelf. Hij heeft dus zijn broer aan de kant geduwd, zou je kunnen zeggen. En is zo eerstgeborene geworden. En dat is heel bijzonder, want hij is dus de eerstgeborene, de erfgenaam. En dan staat er dat dus Peres verwerkt Hesron, Hesron verwerkt Ram, Ram verwerkt Abinadab, Abinadab verwerkt Heson, Heson verwerkt Salma, Salmon verwerkt Boaz, Boaz verwerkt Obed. Obed verkte Isi en Isi verkte David. En dan heel de poos daarna, dan wordt dus Yeshua in diezelfde lijn geboren. Nou dat is opmerkelijk, hè? want wat er gebeurt, de hele geschiedenis van Tamar en van Juda, dat mocht niet. Een man mocht niet gemeenschap hebben met de vrouw van zijn zoon. Dat was gewoon verboden in de Torah. En toch gebeurt het hier zo en God die zegent het, sterker nog de Messias wordt er uitgeboren. Onvoorstelbaar. Daarna komt zijn broer, wordt geboren, die de schalaak een rode draad om zijn hand had en gaf hem de naam Peres, zonsopgang. Dan gaan we naar Jochebed. Amram, een levit, nam Jochebed zijn tante voor zichzelf tot vrouw en ze baarde hem aan Aaron en Mozes. De levensjaren van de Amram waren 137 jaar. Maar ook weer een, een vreselijk vreemd verhaal, want de levitische staat, u mag de schaamte van de broer van uw vader niet ontbloten. U mag niet tot zijn vrouw na, dus is uw tante. Nou, nu is het dus niet de, dat zijn, de broer van uw vader ermee getrouwd was. Dat staat er niet. Het was gewoon zijn tante, maar hij mocht toch niet. En u mag ook de schaamleden van de zuster van uw moeder, van de zuster van uw vader niet ontbloot, omdat hij de schaamleden van zijn bloed, van het heeft ontbloot, moeten zij hun ongerechtigheid dragen. Nou, daar merk je hier helemaal niks van. Het gebeurt gewoon. Ik moet eerlijk zeggen dat dus die wetten, ook pas veel later gegeven werden, dus blijkbaar waren die toen nog niet intact. Dus zou je kunnen zeggen, net als wat Paulus zegt, ik heb het in mijn onwetendheid gedaan. Dus zo zie ik dit eigenlijk ook eigenlijk, het is in onwetendheid gedaan, die wetten waren nog niet bekendgemaakt aan de Israëlieten, vandaar dat dit dus nog steeds voorkwam, denk ik. Maar in ieder geval, er worden dus twee mensen uitgeboren die een enorme impact hebben op het hele gebeuren, van het volk Israël. Nog een bed, wordt zwanger en baart een zoon. En toen zij hem zag, zag ze dat hij heel mooi was. En zij verborg hem drie maanden. Waarom was dat? Omdat de farao had gezegd, die bang werd voor de Israëlieten, moest luisteren vanaf nu, worden alle jongetjes die geboren werden, moeten dus omgebracht worden, moeten gedood worden. Nou, ze had al twee kinderen. Ze had Aaron en ze had Mirjam. Mozes wordt geboren en... Er was dus net die regel van kracht en zijn besluit om hem dus te verbergen, drie maanden lang. Nou, dat zal niet makkelijk zijn geweest. Ik denk niet dat ze hele grote huizen hadden in die tijd, er waren natuurlijk gewoon slaven. Dus dat zal allemaal heel erg minimaal zijn geweest. Maar ze krijgen toch voor elkaar om hem drie maanden verborgen te houden. Dan is het niet meer te doen. Waarom niet? Hij groeide natuurlijk op. Waarschijnlijk ging hij meer huilen of zo. Hij staat er verder niet. Maar het was dus onduidelijk, het lukte niet meer. En dan doet ze iets anders. Ze maakt een mandje van biezen, ze vlecht een mandje van biezen, ze bestrijkt dat met asfalt en pek. Dan was daar vrij verkrijgbaar, ze had echt van die asfaltputten. Ze zorgt dat het dus waterdicht is, ze legt dat kind erin en ze zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En is dat een doelbewuste actie? Dat was een doelbewuste actie, want zij wist wie daar op die plek bij de oever van de Nijl steeds zichzelf ging wassen. Dat was namelijk de prinses. Zijn zuster zit mee in het complot en gaat op een afstand staan om te kijken of hun plan, wat ze dus beraamd hadden, of dat werkelijk zou lukken, wat ze dus beraadzaad hadden. Nou, zijn zuster die staat dus op een afstand, Mirjam, en de dochter van een die komt om zich te wassen in de Nijl. En die had steeds diezelfde plek blijkbaar, terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl lopen om haar dus te beschermen. Dus ze zorgen dat niemand zeg maar, dus bij de Nijl kan komen terwijl de prinses zich wast zien zij ineens dat mandje in het midden van het riet. En slavin wordt gestuurd om het op te halen. En die haalt het. En ze doet het mandje open. En ze ziet het kind. En zie, het jongetje huilde. En ze krijgt medelijden met hem. En ze snapt ook wie het is. Dus ze zegt ook, dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Nou, ze wist ook net zo goed als de rest, dat haar vader had besloten, dat dus de Hebreeuwse jongetjes, die moesten gewoon omgebracht worden. Dus zij wist, dat zij dus een ter dood veroordeelde, Hebreer in dat mandje lag. En ze negeert het. Dus ze gaat in tegen het gebod van haar vader. En dan krijg je een hele opmerkelijke gebeurtenis, want dan komt Mirjam, die komt naar die dochter van de farao, en die zegt: Oh, mevrouw, zal ik zorgen voor een voedster uit de Hebreeuwse vrouw? Want uh, ja, dat kind moet natuurlijk gevoed worden. Ze is aan het huilen, heeft honger. Zal ik zorgen? Want ja, u heeft natuurlijk geen, uh, geen moedermelk. Nou, dat vindt ze een goed idee. Dus zij gaat haar moeder halen en de moeder die maakt dus een contract met de dochter van de farao en die mag dus het de borst geven, die krijgt er zelf nog voor betaald. Dus ik vind dat zo'n ontzettend mooie draaiing van de, ja, het gebod van de farao ook wat ontweken wordt en dan op zo'n manier dat dus de vrouw haar eigen kind mag voeden en opbrengen en opvoeden en dat ze er nog voor betaald wordt ook. En het mooiste is dat ze dus ook de hele tijd dat ze dus het jongetje aan het opvoeden is, mag ze hem dus vertellen van Yahweh En van zijn beloftes en van alles wat het geloof voor de Hebreeën inhoudt. Toen het jongetje groot geworden was, bracht ze hem bij de dochter van de farao en dan krijgt hij dus, wordt hij haar zoon. Dat zal zeker niet de instemming hebben gehad van de farao, maar hij kon blijkbaar toch niet tegen zijn dochter op. Hij wordt haar zoon en hij krijgt dus een Egyptische opvoeding. En de verschriften zeggen dat hij dus ook op een gegeven moment een soort generaal wordt. Dus hij was op de hoogte van de oorlogsvoering. Hij was van heel veel dingen op de hoogte. Hij had een hele goede opvoeding gehad. En ze geeft hem de naam Mozes, want zegt ze ik heb hem uit het water getrokken. Hij is dus uit het water, uit de Nijl getrokken. Miriam, de profetessstaat, de zuster van de Aaron en Mozes, nam een tamboerijn in haar hand en al de vrouwen gingen achter haar aan met tamboerijnen en in rijdans. Verpand hè, dat dus de zuster van de Aaron en Mozes een profetess genoemd wordt. Hier zitten we dus in de situatie dat dus net al de Egyptenaren omgekomen zijn in de Rode Zee. Dus die achtervolgde de Israëlieten. Die volgden dus door drogen. droge van de Rode Zee volgden ze het volk Israël en ze wilden dus hun weer slaven maken. En Mozes die heft zijn staf op en het water vloeit terug en heel het leger van de farao. inclusief de farao komt om. En Miriam die besluit om dan een loflied te zingen, de eer van Yahweh. En daarom wordt zij dus de profetes genoemd. Hetzelfde woord van de profetes kan ook zingersongvrij te betekenen. Dus uh, ja, is zij profetes? Ik, ik denk wel dat zij ook een soort... Profetes was, want dan zie je ook een beetje in het lied wat zij zingt. Zing voor Javé, want hij is hoog verheven. Het paard in zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. Mirjam en Aaron komen dus nog een keertje voor. En dan is de minder mooie geschiedenis. Mozes was op een gegeven moment, had hij een tweede vrouw genomen, een kusitische vrouw. Dus een zwarte vrouw. En daar waren ze het niet mee eens. Sterker nog, ze zitten dus te roddelen op dat moment over Mozes omdat hij dus die vrouw had genomen. Ze waren het daar gewoon niet mee eens. En dan trekken ze zijn autoriteit in twijfel. Dus je ziet dat het zozeer over die vrouw gaat. Dat is natuurlijk een mooie aanleiding. Maar het gaat over de macht die Mozes uitvoert. Dus de autoriteit die Mozes heeft over het volk Israël. Want hij is echt de leider. Alles gebeurde door Mozes. Zelfs ook heel de tabernakel, de priesterdienst, Alles wordt door Mozes gezalfd. Ook aan Aaron en de priesters, zij en zijn zonen. En dat geeft blijkbaar kwaad bloed gezet bij Mirjam en bij Aaron. Ze waren ouder als Mozes. Het was hun jongere broertje die notabene door het toedoen van Mirjam overleefd had. En dan verheft hij zich zo. En dan gaat hij zeggen dat hij eigenlijk de alleen leider is over heel Israël. Dan zijn ze het niet mee eens. Nee, dat moet ook door hun gaan. Dat zeggen ze ook. Heeft Javah ook niet door ons gesproken? Natuurlijk heeft hij ook door hen gesproken, maar Javah hoorde het, staat er. En dat is vervelend. Ze waren echt over Mozes aan het spreken en hadden niet in de gaten dat ja waar je ook bent, ja we zien je of ja we hoort je. Je kunt niks verbergen voor onze God, Hij is de schepper van hemel en aarde en Hij weet alles, ook dit. Mozes was zeer zachtmoedig meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Dat had hij geleerd in die 40 jaar in de woestijn. Om voor de schapen te zorgen. En Yahweh ja, die zegt tegen Mozes, die treedt gelijk op. Yahweh ja, zegt tegen Mozes en tegen Aaron en tegen Mirjam, u maar met zijn drieën, vertrek naar de tent van de ontmoeting. Echt een opdracht om dus voor het aangezicht van hem te verschijnen. Heeft Mozes geweten waar het over ging? Ik heb het idee van niet. Omdat ze over hem spraken en niet tegen hem, denk ik dat Mozes niet op de hoogte was van waar ze mee bezig waren. Ze komen met zijn drieën voor het aangezegd van Yahweh. Yahweh deelt in de wolkenlom. en gaat bij de ingang van de tent staan. Dus je moet voorstellen dat die wolkenlom dus echt voor de tent, zodat dus ook de tent afgesloten was. Niemand kon er meer in en niemand kon er meer uit. En dan roept hij aan Aaron en Mirjam, ter verantwoording zou je zeggen. En ze kwamen dan voor allebei en dan krijgen ze een preek van hem. Ja, dat is wel zoiets geweldig. Dan zegt hij, luister naar mijn woorden. En dat zegt dus de God van de hemel en de aarde. Als iemand onder u een profeet is, maak ik, Yahweh, mijn door een visioen aan hem bekend. Dus hij legt de regels uit hoe het gaat met een profeet, hoe hij handelt met een profeet. Ik spreek met hem door een droom, dus of ik geef hem een visioen, of ik spreek met hem door een droom. Maar zo doe ik niet tegenover mijn dienaar Mozes. Zo ga ik niet met Mozes om. Mozes heeft een aparte plek. Nee, zegt hij. Mozes is trouw in mijn hele huis. Met hem spreek ik van mond tot mond. Ja, zichtbaar. Nou, dat zie je nergens in heel de Bijbel. Niemand heeft zichtbaar met Jawe gesproken. Niet in raadsel, zegt hij. Ik spreek met hem klare taal. Ik doe me eigenlijk niet verbergen. Nee, ik zeg precies waar het op staat. En Mozes, die weet dat. Hij aanschouwt de gestalte van Jawe zelfs. Waarom? Bent u niet bevreesd geweest? Want dit hebben nu gezien. Je hebt gezien dat hij dus naar de top van de scene is geweest. En dat ik met hem gesproken heb. En je bent niet bevreesd geweest. Terwijl ik heel duidelijk had gezegd. Niemand mag de berg opkomen. komen. Je hebt het niet eens in oogenschouw genomen. Je hebt gedacht. Ach. Wat stelt Mozes nou voor? we ja, heeft er een heel ander idee over. Waarom zijn jullie niet bang geweest om zo over mijn dienaar over Mozes te spreken? Dus... Ja, ook weer een bewijs dat het echt andere antwoordelen waren en dat God daartegen optreedt. En de toorn van Jabe is zo groot, je zou bijna zeggen dat hij zichzelf tegen hen in bescherming neemt en weggaat. Omdat hij anders misschien iets verschrikkelijks gaat doen met dus Aaron en Mirjam. En hij verdwijnt, hij gaat echt uit hun tegenwoordigheid, maar het is zo duidelijk dat hij zo boos is. Dat zie je ook aan wat er dan gebeurt, de wolk die gaat weg van boven de tent... En Mozes en Aaron die zien dat Mirjam Melaas was. Wit als er. Dus die was van top tot teen, was ze helemaal Melaas. En Melaas was een afschuwelijke ziekte. Dat is nog steeds een afschuwelijke ziekte, maar nu hebben ze medicijnen ervoor. Maar toen was er dus geen enkel medicijn. Je werd uitgestoten, je mocht niet meer bij de mensen komen. Je was als een dode. En Aaron die ziet dat en die, ja, die moet ze eigenlijk wezenloos verschrokken zijn. Want zij, zijn zus. Die wordt getroffen. En ze waren met z'n tweeën. Hij is niet getroffen. Dat zal hij gegarandeerd gecontroleerd hebben. Door zijn mouwen omhoog te stropen ben ik. Nee, hij is niet getroffen. Hij heeft dus geen melaatsheid. Dus hij was vrijgesproken op een of andere manier. Waarom nou? Maar Aaron werd niet gestraft. Waarom niet? Hij was de hoge priester. Als hij melaats was geworden, konden de diensten niet meer doorgaan. Er was dus De dienst aan Jahwe was niet meer mogelijk. En kon hij ook geen voorspraak meer doen. Dus dan was, was alles gestopt. Want hij was onrein geworden. Dan had hij dus buiten het kamp gebracht moeten worden. En dan was hij eigenlijk als een soort dode. Nou, dat kon natuurlijk niet. Dus daarom wordt alleen zijn zus gestraft. Maar die straf komt ook heel erg hard aan bij Aaron. Dus eigenlijk wordt Aaron ook gestraft. Dat zie je ook in het vervolg van het verhaal. Want dan zegt Aaron tegen Mozes... Met uw toestemming mijn heer. Dus hij spreekt nu heel anders tegen, tegen Mozes. Leg toch op niet de zonde op ons... waarmee we dwaas gehandeld hebben en nu hebben begaan hebben. We zijn... Dom geweest, zegt hij. Echt ontzettend dom om dit te doen. Laat zij toch niet zijn als een doodgeborene. Van wie, als hij uit het lichaam van zijn moeder komt, de helft van zijn lichaam affecteerd is. En zo werden ze ook beschouwd. En ze waren echt dood voor de gemeente. Ze moesten buiten de gemeente verblijven. En Mozes roept tot Jahwe, o God, genees haar toch? En hij wordt gehoord. Daar merk je ook dat Jahwe een hele bijzondere band met Mozes had... Want ja, die zegt tegen Moos, net alsof u dus gewoon met een met gelijke praat zegt, dus Stel dat haar vader haar verachtelijk in haar zicht had gespuugd. Zou ze dan niet zeven dagen te schande worden? Nou, nu heb ik haar eigenlijk in haar gezicht gespuugd. Ik heb gezorgd dat ze melaats mijn werd. Dus vandaar, ze moet zeven dagen buiten het kamp gesloten worden. En daarna mag ze weer opgenomen worden. Dus ze krijgt een vonnis, ja. Ze blijft zeven dagen in Maar ze krijgt ook hoop, want ze mag, daarna mag ze toch weer terugkomen. Dus daarna wordt ze weer opgenomen in het gezin van God, zou je zeggen. Deuteronomie 24, vers 6 zegt. Wees op uw hoede voor de ziekte van de melaatschheid. door bijzonder nauwlettend te handelen. over de komst alles wat de Levitische priesters leren. U moet nauwlettend handelen zoals ik hun geboden heb. Denk aan wat Java, uw God, onderweg met Mirjam gedaan heeft. toen u uit Egypte trok. Dus het gebeuren met Mirjam wordt echt gebruikt als waarschuwing. Ook door de priesters van me luisteren, als je niet doet wat God gezegd heeft, kijk wat hij met Mirjam gedaan heeft, dat kan jou ook overkomen. Zo werd Mirjam zeven dagen buiten kamp gesloten. Het volk brak niet op, totdat Mirjam weer in hun midden opgenomen was. Micha 6, vers 4 zegt, ik heb u immers uit het land Egypte geleid en u verlost uit het slavenhuis. En dan zie je eigenlijk dat Mirjam ook echt profetest was. Ik heb Mozes, Aaron en Mirjam voor u uitgezonden. Dus zij wordt ook genoemd in het rijtje, die echt van belang waren, om dus te noemen als profeet. Ragab. Dan zie je dus dat de Israëlieten komen terug in het land Kanaan, en Jozua stuurt in het geheim twee mannen als verkenners erop uit, en die zegt, joh, ga, bekijk het land, ga Jericho binnen, en bespioneer het, en ga kijken waar de zwakke plekken liggen. Dat doen ze, ze gaan, ze komen in Jericho, en ze komen in het huis van een hoer, staat er, van wie de naam Raga was, en ze sliepen daar. Zij had dus ook een soort gasthuis, dus een soort hotel zou je kunnen zeggen. Dus zij slapen daar, maar blijkbaar waren ze daar wel goed op de hoogte van wat er allemaal gebeurde, want het wordt verteld tegen de koning van Jericho, ja, we hebben twee mannen gezien, die gekomen zijn en die kwamen om het land te verkennen. Het waren twee spionnen en we weten zelfs ook waar ze gebleven zijn. Dus blijkbaar zijn ze gevolgd tot ze dus kwamen bij dat huis van die vrouw en verraden aan de koning van Jericho. Er wordt gelijk wordt er een groepje soldaten naar haar toegestuurd met de opdracht van luisteren. ik wil dat je die mannen naar buiten brengt, geef ze over aan ons, want het zijn spionnen die zijn gekomen om het land te verkennen. En er gebeurt er iets heel opmerkelijks. Raghab had hier beide mannen ontvangen, ze hadden hem verborgen, en ze zei, ja nee, dat klopt zeg, dat is waar. Ja, er zijn, zijn mannen naar me gekomen. Maar ja, ik had geen idee waar ze vandaan kwamen. Echt niet. Dat heb ik niet geweten. Ja, nu u het zegt, ja, het zou best, zou best eerst lid kunnen zijn. Ja, ik heb er ni niks van gemerkt. Echt niet. Maar ja, ze zijn hier niet meer. Ze zijn uh, net voordat de poort dicht ging, zijn ze weggegaan. Want ze vertrouwen het blijkbaar niet. En uh, ja, als jullie keihard achter hun aanrennen, nou, dan moet je ze in kunnen halen. Want ja, zo lang zijn ze nog niet weg. Dus dat moet lukken. Nou, dat trappen ze in. Ze dus gaan dus die mannen achteraan. Maar het was niet waar. Ze had dus een leugen uitgesproken. Ze had hen op het dak laten klimmen. En hen verborgen onder de vlastengels, die door haar op het dak uitgespreid waren. Het doet ook heel erg denken aan dus de sommige verhalen van dus onderduikers in de Tweede Wereldoorlog. En dan, ja, dat, leggen, dat is ook de Hebreeuwse manier, hè? dat leggen ze ook uit, moest luisteren. Als het leven in geding komt, dan mag je liegen. Om het leven te sparen van iemand, dan mag je een van de geboden overtreden. Dus dat heeft een soort volgorde. Dus dat is in dit geval ook de vrouw die liegt. Om dus de beide mannen het leven te sparen. Nou, die mannen die achtervolgen hen op de weg naar de Jordaan. Maar de poort wordt gesloten. Maar ja, ze vinden ze niet. Ze kunnen ze nergens vinden. Die vrouw die neemt nog verdere actie. Want die is bang dat ze dus terugkomen. Dat is natuurlijk ook een gerede angst, denk ik. Van logisch dat die soldaten, als ze dus bij de Jordaan komen. En die mannen niet vinden dat ze teruggaan naar degene die hun dus op dat. Spoor gezegd had, en die zegt tegen de mannen: Moest luisteren, ik weet dat Jabe u dit land gegeven heeft, en dat de schrik voor u op ons gevallen is, en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want wij hebben gehoord dat Jabe het water van de heeft voor het oog heeft opdrogen toen u uit Egypte ging. Dat heeft zoveel impact gehad, blijkbaar ook in het land Kanaan, dat de mensen deze verhalen doorverteld hebben, en dat de schrik voor hun op iedereen gevallen was. Daar bleef het niet bij, we hebben ook gehoord wat u met de twee koningen van de Amerit heeft gedaan, Sion en Och, die aan de andere zijde van de Jordaan wonen. En dat u hen met de bal geslagen heeft en sterker nog, dat jullie dat hele land van hun hebben ingenomen. En toen we dat hoorden, ja dat waren echt strijdbare mannen, ons hart is weggespotten van angst. En er is geen moed meer in ieder van ons, want we zijn bang voor Jabe, uw God, want het is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nou, dat is een enorme geloofsbelijdenis van een heidense vrouw. Het is toch onvoorstelbaar dat de heidense vrouw die helemaal niets weet van de God van Israël... dus deze belijdenis uitspreekt tegen twee van zijn volgelingen. Dat is geweldig, echt waar. Nou, daar wordt ze ook voor beloofd. Zij zegt, nu dan, zweer mij toch bij Yahweh. Want ze weet dat als ze daarbij zweren, dan moeten ze die eet houden... ...omdat ik goede tierenheid aan jullie bewezen heb. Dat jullie dat ook aan mij zullen doen... En niet alleen aan mij, maar aan het hele huis van mijn vader. En, niet zomaar iets, maar geef mij een teken van trouw. Dus zij wil ook een bewijs dat ze echt, de eet die ze afleggen, dat die echt ook bevestigd wordt door een teken. Dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven, en ook mijn broers en mijn zusters en al wat van hen is, en dat u ons leven van de dood redden zult. Dus zij stelt zij zich op als een soort middelaar voor heel haar geslacht. Zij komt dus in deze situatie en zij werpt zichzelf op... om te luisteren, ik wil dat jullie door mij mijn hele geslacht redden. Dus mijn vader, mijn moeder, mijn broers, mijn zusters... en alles wat van hen is, wil ik dat jullie redden van de dood. En dan gaan die mannen in mee. Die zeggen, nou oké, okay, als je ons niet verraadt... dan zullen wij ons leven inzetten om u te redden. Het zal gebeuren wanneer Java ons dit land geeft... ...dat wij aan u goede tierenheid en trouw zullen bewijzen. Dus dat is gewoon een soort eten die ze afleggen... ...van nee, wat zullen wij doen? En ze liet hen neer met een touw door het venster... ...want haar huis bevond zich op de stadsmuur. Dus zij kon mooi vanuit haar raam... kon ze die mannen laten zakken op de grond... ...buiten de muur. En zij stopt daar niet bij... ...ze geeft zelfs nog goed advies... Ze zei, joh, ga nou niet gelijk naar de Jordaan... ...want dan komen die achtervolgens tegen... ...ga nou eerst naar het bergland, blijf daar drie dagen... Doordat ze ze echt de hoop verloren hebben om jullie nog te vinden. En ga daarna terug naar waar jullie vandaan kwamen. Nou en dat doen ze en ze worden dus gered. En de mannen zeggen in gelijk terug tegen haar van je moet het volgende doen. Het touw waarmee je ons dus naar beneden hebt gelaten, dat is het Dat moet je aan het venster binden waardoor je ons hebt neergelaten. En dan, als we dat touw zien, dan weten we dus dat u daar woont. En dan word je gespaard met iedereen die dus in dat huis zit. Die zich dus in dat huis bevindt. Uw vader, uw moeder, uw broers en heel uw familie. Joshua, dan staat dat ook hè? Joshua Jozua 6:25. Zo liet Jozoa de hoerage in leven met de familie van haar vader en alles wat van haar was. Ze heeft tot op deze dag in het midden van Israël gewoond, omdat zij de bodem verborgen had. die Joshua gestuurd had om Jericho te verkennen. Dus ze wordt gewoon opgenomen in het volk Israël, omdat ze dus dit gedaan heeft. Sterker nog, Matthäus 1, vers 5 zegt: Salmond verwekte boas bij Raghab, Boaz verwerkte Obed bij Rut en Obed verwerkte Isaïe. Daar ga ik zo meteen nog even verder over zeggen. Hebreeën 11 vers 31, door het geloof is Ragab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzame, omdat ze de verkenners met vrede had ontvangen. Hier zie je zelfs dat Paulus ervan overtuigd is dat Ragab dus echt tot geloof gekomen is en dat ze dus deze hele actie door het geloof heeft uitgevoerd. Geweldig. Echt Jacobus bevestigt dan nog eens een keer. In 2 vers 25 zegt hij. En is Raghav de Hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd toen zij de bode heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan. Dus hier zie je, van moest luisteren, het heeft wel degelijk iets te zeggen als je dus iets doet uit geloof. Je moet werken. Als je geen werken hebt, zegt Jacobus, hoe weet ik dan dat je geloof hebt? En dit is een van zijn bewijzen die hij aanhoudt. Rut. Rut is getrouwd met een van de zonen van Naomi. Rut is een Moabitische en op een gegeven moment is de man van Naomi overleden. De twee zonen zijn overleden en Naomi en Rut en Opa blijven over. En Naomi besluit om terug te gaan naar Israël omdat de hongersnood voorbij is. En ze zijn onderweg naar Israël. En Naomi zegt op een gegeven moment, moest luisteren, Rut en Opa. Ga alsjeblieft terug, want uh, er is geen enkele reden dat jullie mee zouden gaan. Ik ga naar mijn eigen land. Jullie hebben hele andere goden, hele andere gebruiken. Blijf alsjeblieft in je eigen land. En je hoeft niet te verwachten dat ik nog kinderen krijg waar jullie mee kunnen trouwen. Dat gebeurt allemaal niet. Dus ga terug naar huis. Orpa doet dat. Ze beginnen te huilen. Orpa kust haar schoonmoeder en keert terug naar haar eigen volk. Maar Rut. Die klampt zich aan haar vast. En vastklampen is nog een, een veel sterker woord als, als je vastgrijpt. Klampen is eigenlijk bijna een onverbreekbare verbintenis. Dan heb je ook in de techniek, heb je een klamp. Dat is, zit dan zo ontzettend vast, dat krijg je bijna niet meer los. En zo klamp ze zich vast aan Naomi. Van, Ik wil je niet meer loslaten. Ik hou je vast alsof het, of het mijn leven is. Zo drukt dat eigenlijk uit. Dus dat is echt een enorme verbintenis die ze aangaat met Naomi. En daarom zei Naomi van, joh Rut, zie nou, kijk nou toch. Opa is teruggegaan. Kijk, daar loopt ze. Ze gaat nou terug naar haar volk en naar haar goden. Ga jij nou ook terug, joh. Ga dan nou toch met je schoonzuster mee. Dan heb je nog, kun je samen, kun je misschien nog je leven verder vervolgen. Rut is daar niet van plan. Sterker nog, ze zegt, nee, ik wil niet dat je daar verder over praat. Ik wil dat gewoon niet horen. Want, zegt ze, waar u heen gaat, dan ga ik ook heen. Waar u overnachten, zal ik overnachten. En dan komt ze met een uitspraak, en dan krijg je gewoon kippenvel van, uw volk is mijn volk. En dan blijft het niet bij, maar uw God is mijn God. Dus ze zweert al haar afhouden af, ze zweert haar volk af, en ze kiest voor de God van Israël en voor zijn volk. Nou, dit is wat er dus moet gebeuren bij het tot geloof komen. Een soort bekering waar je bij staat. Want dit is wat er moet gebeuren. Op het moment dat je tot geloof komt, dan moet je zeggen, Heer, u bent mijn God. En uw volk is ook mijn volk. Je wordt geënt in dat volk. En dan moet je erkennen: het is mijn volk. En doe je dat niet, dan hoor je er niet bij. Het is een soort met een lakmoesproef. Want als je niet erkent dat zijn volk ook jouw volk is, ja, wat moet je dan met die God dan? Dat is een hele rare verbinding. Dus als iemand zegt: ik ben tot geloof gekomen, maar ik heb niks met Israël, nou, dan moet je sterke je twijfels hebben of die wel tot geloof gekomen is. Want ik vind het erg ongeloofwaardig. En het mooie voorbeeld is hier van Rut. Die direct uitspreekt van luisteren: Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En die belijdenis, dat is geloof. Dat is geloof. Waar u sterft, zegt ze, maakt het dan heel concreet, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. Ik ga gewoon niet meer weg. Ik blijf bij je. En dan doet ze een eet. Ja, wij mag zo en nog veel erger doen, voor zeker alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Nou ja, grotere woorden kun je niet gebruiken. Er is niks meer waar je nog, nog meer iets over kan zeggen als je eigen zeg maar, dus je leven opgeven om dus te bewijzen dat wat je uitgesproken hebt waar is. Naomi neemt dat dan ook helemaal serieus. Ze komen dus terug in Bethlehem en er gebeurt van alles en nog wat Ruth gaat uitwerken. Ze komt op een gegeven moment op het veld van Boas en ze ontmoet Boas en ze merkt dat Boas opdracht geeft aan de knechten om haar dus ter te willen zijn. Dus wat extra aarde te vallen, ze mag mee eten van zijn tafel. Dan is ze zo doorgeroerd, dat ze zich met het gezicht ter aarde werpt. Ze buigt naar de grond en zegt tegen hem, waarom heb ik genade gevonden in de ogen? Waarom in vredes naam? Ik ben een buitenlandse. Waarom kijkt u naar nou mij om? Ze vindt het gewoon onvoorstelbaar dat hij dus oog heeft voor een buitenlandse. En Boas antwoordt en zegt te haar, het is mij allemaal verteld. Dus blijkbaar ging dat verhaal rond door Bethlehem. Alles wat Rut gedaan had na de dood van haar man voor Naomi, voor haar schoonmoeder. Hij zegt, het is mij verteld hoe je alles hebt achtergelaten. Je hebt je vader, je moeder, je hebt alles achtergelaten en je bent naar een volk gegaan dat je voorheen niet gekend hebt. Je hebt echt voor ons gekozen. En waarom zou ik dan niet naar jou omzien als je voor ons gekozen hebt? Mogen Yahweh uw daad vergelden, zegt hij, en mogen uw loon volkomen zijn van Yahweh, de God van Israël, om wiens vleugels u bent gekomen... ...om toevlucht te nemen. Nou, dat is geweldig, hè? Dus hij erkent dat haar beleidenis van levensbelang is geweest. En dat hij dan ook hoopt dat Yahweh ook die daad zal vergelden. Hij gaat nog verder, hij neemt haar tot vrouw. Dat is opmerkelijk. Ze werd op de vrouw en ze wordt zwanger en ze gaat een zoon baren. Nou, in Deuteronomie staat een aboniet of morbid mag niet in de gemeente van Yahweh komen... Zelfs hun nakomelingen van de tiende generatie mogen tot in eeuwigheid niet in de gemeente van Jawe komen. Hoe komt Boas erbij om met een Moabie te gaan trouwen? En dat hij zelfs zulke grote dingen uitspreekt van dat Jawe gaat zegenen en zo. Hoe komt hij daarbij? Ja, omdat zijn moeder was Raghab. Dat was een kanaaniet. Dus je ziet die verbintenis. Boas had een moeder die was een hoe geweest. En zijn vader trouwt daarmee, en hij is daar het gevolg van. En daarom heeft hij dus niet zo moeite met Rut. Het is zoiets geweldigs dat je dat leest, van dat dus in dit geslacht komt dus Yeshua voort. De vrouwen zeggen tegen Naomi: geloof zijn jaren, die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Dus het kind wat geboren werd, werd gezien als de losser. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël." Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en in uw ouderdom te onderhouden. Want dat was dus de rol van de erfgenaam. Want uw schoondochter, die u lief heeft, daar werd niet over getwijfeld. Al die mensen daar in het dorp wisten, als je het over Rut hebt, dan heb je het over iemand die echt haar schoonmoeder lief heeft. Sterker nog, zij is zelfs beter voor u geweest dan zeven zoon. Nou, dat kun je niet meer overtreffen. Deze getuigenis die gegeven wordt over Rut, ja, die staat wel zo hoog in de Bijbel. Dat is onvoorstelbaar. Zij was beter dan zeven zonen. Zij die u echt lief heeft. De omi nam het kind en zette het op een schoot en ze werd zijn verzorgd. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Ook opmerkelijk, hè? Ze gaven hem de naam Obed. En wie is Obed? Is de vader van Izzi en Izzi is de vader van David. En zo is eigenlijk de cirkel rond zijn. Want wat zijn nou de afstammelingen? We hebben het net ook al even gezien. Peres verwerkte Hesom. Hesom verwerkte Ram. Ram verwerkte Abinadab. Abinadab verwerkte Hesson verwekt de Salma. Salmon verwerkte Boaz. Boaz verwerkte Obed. Obed verwekt Isi. En Isi verwerkte David. Uit het nageslag van David wordt dus Yeshua geboren. Amen. De samenvatting even kijken. Tamar luistert naar de goede raad van de schoonvader wacht niet af, maar onderneemt actie, zorgt voor bewijzen om haar vrij te spreken, is planmatig en voorzichtig, ze valt niet op. Doch gebed is het niet eens met de besluiten van de varen. en onderneemt haar eigen reddingsplan, is zo slim om Mirjam in te schakelen voor haar plan, voedt haar eigen kind op tegen betaling. Mirjam helpt haar moeder in het reddingsplan van Mozes, schrijft liederen en maakt muziek, geeft leiding aan de vrouwen rijdans. ten behoeve van het loven, komt in opstand omdat ze meer macht wil hebben, wordt een levende dode totdat Mozes voor haar bidt. Ragab kiest voor de God van Israël en ook voor zijn volk, maakt een heel plan en werkt het ook uit, overtuigt de spion om naar haar te luisteren, zet de soldaten van de koning op het dwaalspoor, zorgt voor een goede afloop voor de spionnen, He, stuurt ze eerst nog naar de bergen, dwingt een eet af ter behoud van haar familie, wordt opgenomen in Israël en komt hierdoor in de stamboom van Yeshua. Al die acties van haar hebben echt zin gehad. Dat was niet zomaar, nee, het was een plan. Zij had een plan, maar ik denk dat Jaber ook een plan had. Rut, kies voor de God van de Naomi en ook voor haar volk, wacht niet af, maar onderin actie door middel van werken, luistert naar de goede raad van haar schoonmoeder, is beleefd, maar ook concreet in wat zij verwacht, is daarmee opgenomen in de stamboom van Yeshua. Ja, ik vind het geweldig. Dus je ziet dat vrouwen, ja, toch allemaal hun eigen acties uitvoeren en dat het gezegend wordt door Yahweh. Dat Yahweh doorgaat met zijn werk door de acties van de vrouwen heen. Dat is eigenlijk ook nog heel erg mooi. Dat wij ook uit de heidenen komen. Dus je ziet het aan Rachap, je ziet het aan Rut. Die mogen erbij horen. En dat is ook een enorme troost, want wij mogen er ook bij horen. Wij hebben ons ook uitgesproken. Wij hebben ook ons geloof uitgesproken in, in Yahweh. Maar ook in zijn volk. En dat wij bij het volk mogen horen. Amen. We zingen Ki Ko Araf. For God so loved the world. Dan wil ik de zegen uitspreken die ik in zijn naam op u mag leggen.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 Ik wil nog het dankgebed uitspreken. Amen. We sluiten de dienst af met de zingen Die Word van emigrant en daarna sluiten we af met dankgebed.